Ze vinden dat de politie lax is geweest met meldingen... die waren gedaan over de dader, Richard K. Voordat hij de man en vrouw begin vorig jaar doodschoot... was er al lange tijd ruzie. Uit een rapport van de politie zelf... bleek al dat de politie grote fouten had gemaakt. In Tunesië is een advocaat gearresteerd... die een aantal oppositieleden bijstond... Die werden afgelopen zaterdag tot hoge gevangenisstraffen veroordeeld. Sommigen kregen 66 jaar voor samenzwering tegen de staatsveiligheid en lidmaatschap van een terroristische groepering. Onder hen zijn veel vooraanstaande politici, maar ook journalisten en voormalig topambtenaren. Hun advocaat had het proces een vast genoemd en zich kritisch uitgelaten over de Tunesische president Saïd.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 En dan komt het vanzelf naar boven. Kijk, hapla, daar is het al. En dan kan ik ook meteen afleiden bij welke... Kijk, hier is het. Het verhaal wat betreft de video is gemaakt door i-artist Amelia de la Vega. En dat is een beetje ook hetzelfde waar bijvoorbeeld ook Tobias Bader dat verhaal heeft gemaakt...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 To one another Wedder Until the light brings back the darkness Until the light brings back the darkness Are you a good woman? Are you a good man? Are you a good, you a good whatever? Tell me you understand Can't handle no more fear I need some love to keep me going I have to clean my brains tonight Until the light brings back the darkness Let's dance all night Let's dance all night Free like a bird Free like a bird Just music and light Just music and light Are you a good woman? Are you a good man? Are you a good whatever? Tell me I understand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 The 4041 who wants to stay space will now arrive. arrive. Please, go please come forward and board take your take seat. Your seat. <laughs> that whispered from afar God's on his way but not in this boy.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 Over het album wat hij uit gaat brengen, en dat is Bitter Sweet Nostalgia. Maar eerst hoor je Guitar Hero 3 dan het gesprek. En daarachter hoor je dan de single Worth Waiting For. Dat is de volgorde. Maar goed, we gaan eerst beginnen dus met Guitar Hero 3. What to the years? They go? We used to hang out in my room. I sit here all alone And this sweet nostalgia For a time I can't let go It's creeping up on me It's got a grip on me three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 Every step of the way It reassures me Winking Enos The infernal judge Who's standing In a crowd And watches me repent For my sins through song I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 I can roll. I will not play roses on Bob Dylan's grave. But with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.